Paterbal met het NWS-journaal. Na weken van stakingen heeft vakbond FNV een akkoord bereikt met Tata Stiel. Volgens de bond is er met de directie van het staalbedrijf in Nijmuiden afgesproken... dat er voorlopig niemand gedwongen ontslagen wordt. Ook zou Tata hebben beloofd geen onderdelen van de Nederlandse tak te verkopen... en gaat het bedrijf kijken hoe het milieuvriendelijker kan worden. De stakingen bij Tata Stiel begonnen na het vertrek van de Nederlandse topman Henrar... Het bedrijf wil zelf pas reageren op het akkoord als de medewerkers zijn geïnformeerd. Een man in Soest die eind 2018 zijn ex Miranda Zitman doodde... en haar lichaamsdelen op verschillende plekken verstopte... heeft 18 jaar cel gekregen voor doodslag. Bart B. heeft bekend dat hij haar lichaam in stukken zaagde... maar volgens hem kwam ze om door een val van de trap... De rechtbank gelooft dat niet en zegt dat B zijn ex-vindin met fors geweld om het leven heeft gebracht. En daarna op een gruwelijke manier het lichaam heeft verminkt en weggemaakt. Ook haalde hij ruim een ton van haar bankrekening. Boeren protesteren vandaag opnieuw tegen de stikstofmaatregelen, onder meer in Den Haag. Ze zijn boos over de verplichting om koeienvoer met minder eiwitten te gebruiken. De Tweede Kamer wil dat plan van minister Schouten nog eens laten doorrekenen. De minister weet niet of dat wel gaat lukken. Groningen Airport Eelde doet aangifte tegen boeren... die gisteravond met trekkers over de landingsbaan reden... terwijl er nog een vliegtuig of een traumahelikopter had kunnen landen. De boeren protesteerden bij het vliegveld ook tegen de stikstofmaatregelen. Volgens de directeur van het vliegveld begon het protest gemoedelijk... maar namen zo'n twintig boeren later de afslag naar de landingsbaan. De schade lijkt mee te vallen. Er kan gewoon worden gevlogen vanaf Groningen Airport Eelde. Het weer vanmiddag valt er vooral in het binnenland in enkele bui. Later vanuit het zon. het is 18 tot 22 graden. Vannacht opnieuw regen en in het weekend is het wisselvallig bij maximaal 19 graden. Dit was het NWS-journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland is het langzaam rijden op de N9 Den Helder richting Alkmaar. Tussen Schorrel en Bergen, 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Het is wat drukker op de N250 Den Helder richting De Kooi.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 Iedereen denkt dat ze Klaas Koper kennen, maar ja, wie is Klaas Koper eigenlijk? Klaas, waar ben je, van wie ben je er Ik ben er van Zwarte jaap. Van Zwarte jaap de bakker. De bakker. Ja. Sjaapkoper, de bakker. Nou, gewicht? Voordoorlog bij Matenbakkertje gewerkt ja. in de dierkeniënstraat. Ja. En uh, na de werkte mijn vader bij Bakkenbalk op het hoogte. Ja, ja, ja. Ik weet het nog dat hij aan de deur kwam. Ja, precies. Ja ja, ja, ja, ja, ja. En je bent ook geboren op Zandvoort? Nee, helaas. helaas. Jammer dat Ik ben <laughs> Maar.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 Die woonde toen hij geboren werd op de Vondelaan. de Dijkstraat. Ja. En toen zijn ze later, ik meen in 36, zijn ze naar, naar, naar zijn plein gegaan. Oké. Okay. Toen gingen we op stand wonen. Zogelijk. Ja, dat was toch heel wat. Ja, vanuit, dat was toen het uit. het Plan Noord naar, naar, naar de, ja, de zo, Zuidbuurt. Zo naar de Zuidbuurt. <laughs> was altijd wel chic, hè? Ja, ja, mijn soort komt ook uit de, de, de Zuidbuurt. Dus ja. vandaar. Uh, je hebt hier ook op school gezeten? Ja, ik heb op school D gezeten. Voor de luisteraar. Waar uh, nu het Louis-Davidskaree uh, gebouwd wordt. Wij weten dat wel, maar de luisteraar niet kijk. Ik heb het ook wel eens over, over de tramwege, uh, Ja, ja. Uh, Nee, wat, dat is, waar nu de Louis-Davidskaree staat, zeg maar. Ja. En je hebt school ook nog gehad? Ik heb uh, een half jaar op de ULO gezeten. Uh, toen ook... Hier uh, in Zand. Ja, ja. Want toen zaten we, nee, het was na de oorlog, dus toen zaten we in het uh, wat later gemeenschapshuis werd. Ja, dat bedoel ik. Bij Meester van der Waals.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 48, en die werden op het kader na buitengewoon die splichten verklaard. Want toen kwamen al die jongens uit Indonesië tot. Ja, ja klopt. En hadden ze geen kazerneruimte voor ons. Wat vervelend. En dat was erg. Nou, nou, nou. Dat praten <laughs> we er even niet over. Je, je, je hebt een vrouw, je hebt kinderen. Ik heb uh, een hele lieve vrouw en ik heb twee geweldige jongens. Oké, okay. ja. nou, gezien jouw leeftijd ga ik gewoon vanuit dat jij gepensioneerd bent. En ja, al een paar jaar. Maar je ja. ergens iets gelezen te hebben dat je hoofdopzichter was of iets dergelijks? Hoofduitvoerder. Hoofduitvoerder, ja. ja. En ja wat, wat deed je precies? Ik was uh, verantwoordelijk voor de waterdichtheid van een aantal tunnels. En dat is begonnen bij de Velsertunnel. En toen was ik nog geen hoofduitvoerder, maar gewoon stoker.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 Leuke tijd. Je denkt er wel eens met weemen toe, maar het was natuurlijk af en toe wel een beetje arm met al die. die, die ja, andere... dat wel. Maar toen we helemaal die andere wagen hadden, toen uh, was het over. Ja, was het over.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 heb ik twee oude zandvoorts gevraagd of ze dat wilden wilde lezen. En dat was uh, Jan Termes ja. en uh, Jaap Mok. Jaap oh, jaap Mok van ja. de strand. Ja, ja, ja. En die gaven het alle twee een tien. Dus toen kon de tekst uh, naar de drukker. Dat voel je wel gedekt. Ja, leuk, hè? ja nee... Ja, nee.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 Die af en toe nog een keertje tegenkomt. Maar er zijn heel veel vragen naar. Want er zijn zulke vreselijke mooie... Oh, Mo, er zitten zulke mooie foto's. Ja, we lopen nog eens te denken aan een derde deel. Maar ja, daar ben je toch nog wel heel eventjes mee ja. bezig. Ja, boek. Ja, klopt. Ook nog ja. Leuk, leuk. Ja, en het boekje over de dorpsomroepers. zou we straks ja. ook iets over ja, gaan ja, vertellen. Ja, ja. Leuk. Ja, je bent wel creatief bezig geweest. Maar ja, dat gaat... Laten doen. Nou. schrijfwerk was altijd voor een ander. Ja, maar je bracht, je, je bracht de kennis erin. in. Ja, ja daarom. Denk dat is dus. belangrijk. Die kennis moet ook ja. verder ja. verteld worden. Ja. Voor het nagezag. Dat is heel belangrijk zelfs. Ja, ja je, je werk. Ja, want je, je, je gelooft dat je ook nog een hobby had. Hè? Af, en toe, af en toe spring je wel eens op de fiets. Ja. Je hoorde me, ik hoorde je net vertellen dat je weer een paar duizend kilometer gereden had dit jaar. Nou, dit jaar zit ik aan uh, 2000 kilometer. Wat voor mij van vroeger begeleken natuurlijk niet zo heel interessant is.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 er is iets aan zijn bloedje, dat vrolijke kind. Ze leeft in zijn harten, ze zingt in zijn bloed. Hij wordt nog hersteld in de app en de vloed.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 onze vergaderruimte, dit was altijd de kelder van Hotel Keur. Oh, ja, dat ben ik per kit. Precies. Ja. En wij hadden natuurlijk Greet Vasenhouden als accordeonist in de ja. ploeg en Louis Schuurman als uh, violist. Ja. En uh, dat was na afloop altijd feest. Ja, nou ja, het was ook een leuk Groot feest. Want we hebben we carnaval gevierd, laten we. Precies, even. ja, inderdaad. So, nou, nou, ja, praat me er niet van. Nee. Ach, ja.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 Ik, ik, weet niet, ik vraag me af hoe gaat zoiets? Ben je ooit is mee begonnen? Want in ene 10 jaar of 14 jaar nadat de laatste dorpsomroeper hier in functie was geweest, en het, hebben we hebben het over Piet van der Veld, want die stopte er in 1980 mee, heb ik begrepen. En de 14 jaar daarna komt Klaas aan ja. de drijven. Ja. Maar dat gaat niet zomaar. Wat is daar nee. vooraf gegaan? Je had en je hebt nog de stichting Strandkorrels. Ja. En. Uh...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 Nee, oké, okay. ik, uh, ik geloof dat Thomas de hand opstakt voor de muziek, klopt dat? Ja, we gaan dus toch eventjes weer naar de muziek, sorry hoor. Ik vind het heel goed, jongens, ja, nee, ik... ik hou van muziek. Dus. Ja. Kent u dat ook, dat gevoel van laat maar zitten, ik hoor hem niet meer bij.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 brengen je rust en je problemen, die nemen ze mee. Word je baai in zandvoort, word je baai in zandvoort. Met je voeten in zee, de golven brengen je rust.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 Helaas heeft er heel veel tijd en energie in gestoken. Net zoals de Theo Hilbus, die helaas niet meer onder ons is. En je Aadkeur. Aadkeur niet meer. ook niet meer. Ja. Uh, hoe is zoiets boven water komen? In een keer kreeg je een inval. Wat well, laten we daar eens wat van op papier gaan zitten. Of? Nou, ik was dus lid van het uh, Nederlandse Gilde van Omroepers. En daar hadden ze de plannen om een uh, boek te gaan maken over de Omroepers van Nederland.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 Dus dat, dat is over. Ja. En daarom ben ik blij dat we toen de tijd het initiatief genomen hebben... met Theo en met, uh, met Aad. Ja, nou Theo natuurlijk ook al zijn sporen verdiende... met de uh, Grootsplaats Zandvoort. Ja, die ja precies. Reis, ja. Die ook van en hij was een goede schrijver natuurlijk. Absoluut, absoluut. Dus Theo heeft ja. dus de teksten verzorgd... en Aad Keur heeft eigenlijk, zoals je dat noemt, de layout, uh, de layout verzorgd. Ja, en je hebt fotomateriaal en nog wat aan. De, uh, ja, dat ben ik allemaal voor gezorgd. Ja, want je er ja, ja, toen eigenlijk veel op het Zandvoortse museum. Toen ja, de tijd precies, cultureel ja. centrum. Ja, ja. Was het niet met Bram? Met Bram nog, ja. ja. En met Emmy? Ja, Emmy, Vrijberg, ja, Emmy van Vrijberg de Koning. Ja, ook ja, okay, helaas. Ja, ja, zo werkt ja, het. Nou toen eenmaal. de tijd cultureel centrum. Ja, klopt. In mijn tijd. Ja, ja. Nou, nu museum. En als ik het zo hoor, bijna Ik zie ik Bijna ex-museum. Ik weet niet wat ik ervan moet denken, maar goed. Ik we moet gaan. alleen mijn beeld even in de gaten houden, daarvoor staan <laughs> nou, Ik help je als jouw. <laughs> Dat is een mooi beeld. Ja, please. laten we wel weten. Een markante kop staat erop. Ja, ah, maar ik denk dat dat vast wel dat, dat goed gaat. We zullen het wachten. Nee, ja, je, je geruchten. Dus dat, dat er in ieder geval een mooi centrum. Ja. We gaan het meemaken. maken. Je bent, uh, we waren gebleven ook bij de geschiedenis van de dorpsomroepers. Hoe, hoe jij ertoe gekomen bent om dorpsomroeper te worden. Uh, dat je dus voor het eerst bij NUF terecht kwam. En dat Daar je vandaan de door de ging. Je debuut hebt ge gegeven op het, uh, het oude Trimplein, tegenwoordig Raadhuisplein... Ja, voor ja. het stelletje oude halverdus. Ja. En dat je dan met een tien... vandaan kwam. Een tien dan is dan gevoelsmatig... en ja. behoorlijk opsteken geweest. Ja, ja, in elk geval geen kritiek. Helemaal. Ja, Anders had het echt wel gezegd. Ja. Je? <laughs> maar doe je dat. Ja. Dus zo is het begonnen. Maar, dit, dit, zo is het begonnen. Ik, dat ik, nou, was, vanuit dat, de werf. Dat was in 1994. Ja dat heb je een hele tijd gedaan. Maar uh, vanaf 1994 tot 2000, uh, hoe lang 2010. Dat is ja. een knappe tijd. 16, 16 jaar. 17 jaar. Maar het uh, heeft zich ontwikkeld. Uh, je hebt her en her nog wat andere dingetjes gedaan, geloof ik. Je, buiten de, nee, de omroeper. Um, je bent begonnen op Salford. En toen? Nou, toen ben ik. Uh, twee jaar later ben ik lid geworden van. Uh, van het Gilden van omroepers.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 de laatste op dorpsomroepen feitelijk die ik me goed weet te herinneren, was de oude Klaas de Zeebeer ja. in zijn driewieler. Ja. En die uh, maakte reclame voor de groenten en, ja. en de vis. Ja. En, en, en, ja, ja, ja, ja. en die ging op zijn driewiel inderdaad ziek omdat er de pak van staat. En dat kleine jongen liep je erachteraan en je deed hem nou met een papannedeksels, ja. werd hij een beetje kwaad. En die keerde die stok naar je hoofd. En het mooie van Klaas de Zeebeer was natuurlijk altijd dat hij had uitmaling uh, aan, uh, aan concurrentie ja. Want daar ging bij Slager Hek, Ging die uh, omroepen De Slager Spiers een, aan, een aanbieding had. Ja, daar zat Slager Hek zat op het kerkplein. Op het kerkplein ja. en Spiers zat in de halter. Ja. <laughs> ja dat weet ik omdat mijn opa heeft vroeger nog bij Hek heeft gewerkt. Oh ja. Ja, ja, ja, ja. En dan hadden ze het slachthuis in wat nou uh, Friet en is. Ja. Daar ringen de koeien dan... Uh af te sterven, zoals Ja, Ja, ja, ja, ja. ja. Nu, zie ik dat ook nog bij Vreeburg in, ja. in de hand, staat natuurlijk. Dat ja. ze af en toe ontsnapt, hè? Klopt. Dat ja. is ja, ernaast. Ja. Je kunt het nog zien aan die grote deuren. Ja, dat waren mooie deuren. Ja. Nee, Een hele luxe slagerij met een eigen kassa. Met een, een, een kassière achter de Ja. <laughs> Kijk, dat bedoelde, komt daar in die tijd maar eens een keer om. Ja, dat, precies. Dat, uh, nou, we praten weer eventjes over... Uh, we gaan nou, weer even de nostalgieën, hè? Ik, ja, ja, ja. Ik ben weer even de draad kwijt, natuurlijk.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 Ja, ja, ja, ja. O oh ja, die krijgen we weer een handje, geloof ik, van... Uh, van de kleine handje. Ja, nou, dat kleine handje, dat echt de boel groet in de gaten uit. Want onze Thomas, die gaat echt uh, als een speer. We gaan toch weer heel even luisteren naar een fijn muziekje. We komen daarna weer bij u terug, luisteraars.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 De stad lijkt gestorven, toch klinkt er muziek uit een deur die nog wijd openstaat. Daarin dat kleine café aan de haven, daar zijn de mensen gelijk en tevreden. Daarin dat kleine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 Goedemorgen luisteraars. U luistert naar CFM Oud Zandvoort. Het programma over Oud Zandvoort. Mijn naam is Adi Koper en naast me heb ik zitten de outdoorsomroeper Klaas Koper. Bekend van onder andere zijn stentorstem. Mag ik wel zeggen? Want als Klaas een mond open trok, dan woon hij hem drie straten verderop nog.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 ja, En de eerste internationale concours waar ik mee deed, was in België. Wanneer was dat, graag? Nou, dat Ik heb dat niet het in, in, in Maleisie staan. Ja, dat was in België geweest. En uh, daar moest je drie teksten inleveren. Want dat was een tweedaagse concours. Oh. Moest je drie teksten inleveren. En uh, één over de plaats waar je was. En één over de verenigingen daar. En één over je eigen woon.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 Zo. Waarvan twintig eerste plaatsen. Ja, want ik, ik, ik weet ook dat je kampioen van Noord-Holland bent geweest. Ik ben, uh, ik ben vier keer kampioen van noord was uh, in 96 onder andere. Nou, dat was ga ik dus het wat, of was, jij huis dat ik goed gemaakt Het was de eerste keer, zeker, hè? In 96. Ja, hoor. ja, ja. In toen ben ik begonnen, hier in Zandvoort. Ja. En uh, toen had ik mijn collega's onder, ik was nog nooit gezien. Nee?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 Je mij alleen waarom vind je mij alleen jantjes zag is spruimen hangen jantjes zal is pruimen hangen in een groep broek knollen in een groen, groen knollenland. als we gaan dan met z'n allen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 Meneer, oh, vanuit alleen Tusverspel aan het strand aan de strand zaten. Dan gaan dagzij op wacht. Dan sta ik op, wacht. Dag dag, sta ik op wacht. kleine greetje uit de polder Hemel. Komen alle in de hemel. Als ik met mijn fietsbel bel. bel Daar zijn de appeltjes van oranje, oranje. Papi loopt, loopt nog niet zo snel Op de grote stille heide zo verdomd alleen enom zo, alleen zonnetje gaat van ons scheiden zonnetje gaat van ons scheiden want mijn hart is niet van steen mijn hart is niet van steen laatste tussenspel Morgen luisteraars, u bent weer terug bij het programma CFM Oud-Zandvoort. Mijn naam is Adi Koper en ik heb vandaag het genoegen Klaas Koper, onze Outdoors beroepen te mogen interviewen... over zijn uh, rijke carrière als uh, wielrenner en, en, en omroeper. We waren gebleven bij het Omroepverhaal Internationaal. Je bent uh, in België geweest, je bent in Engeland geweest. Uh, in Nederland natuurlijk ook. Je bent diverse maanden kampioen geweest...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 waarvan van twintig eerste plaatsen? Ik ben uh, vier keer kampioen van Nederland geweest. Daar ken je keer een beker voor of zo? Of een... Ja, het is meestal een schild, een bord. Heb, heb jij nog wel ruimte in je huis? Ja, ik heb een keer een, een, een, een, een uh, rondgang gehad door het dorp voor de medewerkers van Pluspunt. Jeugd. Ja. Ja, ja. Jeugd. En mijn prijzenkast staat echt vol. Die stond echt vol. En dan denk je, god, wat moet ik daar nou allemaal mee om een grote beker of zo.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 Eigenlijk zo'n beetje. Ja, dat is wel grappig dat jij dat nu over die bekers hebt. Die ouders waren hartstikke blij. Wij hadden vroeger goudhamsters en die hebben we ook... gegeven. die ouders waren... En... Die waren niet bij. <lacht> Ja, mooi <he? lacht> Ja, maar die, be die bekers... Die fokken niet aan natuurlijk, hè? <lacht> waren allemaal mannetjes. <lacht> ja, maar, maar, nou, maar ik bedoel... Maar, dus aan, ik heb nou nog allemaal prijzen en zo. Dan vraag je af af, ja, wat moet je ermee? Ik heb...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 Zo kort voor de bocht en dan het 5 mei. Ik heb nog nooit dat met het 5 mei te maken gehad. de dag wel. Ik heb weer, oh ja. weer tegengezeten en zo. Dus er begon met mij een radertje te draaien. Ik denk, oh god, nee. Hè. Dat wordt natuurlijk. Uh, een feest. feest. Ja. Dus uh, mijn vrouw zat wel te hengelen dan en zo. Wat en. Uh, je, moet, je moet dan toch naar de burgemeester? Ja. Ga je toch zeker wel een beetje net pakken? Natuurlijk. zeg, waarom? Ja. Ik moet alleen maar even praten over 5 mei.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 ...van de raadzaal open om te kijken hoe Klaas al aankwam. Of hij zijn oude spijkerbroek aan had. Ja, dat ja, hij een ja, beetje ja. netpak aan had. Maar daar ben ik heel groots op geweest. Ik heb wel, ja, dat, dat, dat heeft wel indruk op me gemaakt. Toch wel, hè? Ja. En hetzelfde als dat, dat het bosbeeld in die kop van me... ...voor het museum staat. Ja, zeg. Een heel mooi beeld, moet ik zeggen. Ja, dit is, joh, dat is een ervaring geweest. Dat hou je niet voor mogelijk. 2004, zonder stand voor het 700 jaar... Ja.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 De eerste dag dat ze het uitscheiden... dan denk je, nou, ze zijn allemaal hetzelfde. Zijn ja. we er? Ja, we gaan direct af rond en klaar zitten. Het is, dit, dit, dit is hartstikke fijn. Nou, voor de herhaling het, vatbaar. Ik vond het heel prettig jou gesproken te hebben. Heel graag gedaan, Arie. En uh, misschien voor nog een keertje. want Jawel. In jouw leven heb je zoveel meegemaakt. En ah, ja. voor mij kun je nog uren praten. Ik wil wel Thomas even bedanken, onze terneut, Ja, he? Thomas heeft het heel zit, goed gedaan. Zit er een van 13 jaar, geloof ik, achter de knoppen? 12. 12. Hoor, even van 12 ja, jaar die, die, die, na, jongens, die, het is geweldig. Dat wordt nog een hele grote in ons land, dat kan niet anders. Leuk dat deze jeugd er is. Ik, eh, Klaas, nogmaals bedankt. Uh, Thomas bedankt. En uh, de eerstvolgende uitzending gaat natuurlijk plaatsvinden op 19 oktober. En Oud-Zandvoort zal dan in teken staan van de geschiedenis van de Zandvoortse begraafplaatsen. En Volker Bloemen zal hierover geïnterviewd worden. Um, en dit is, als ik niet vergis, een herhaling... van het allereerste programma wat al uh, geweest is. Ja, dat klopt. Dat klopt, hè, Thomas? Ja. Ik wens u allen nog een vijf weken toe. En het boekje De Dorpsomroepers van Zandvoort... waaruit ik heel veel gegevens heb gehaald is nog heel beperkt via het internet te verkrijgen maar dan moet u wel het best doen want het is wel zoek ik heb hem